De laatste bijdrage is gedateerd op vrijdagmiddag rond 12 uur... enkele uren voor de explosie in het centrum van Oslo... en het bloedbad op het eilandje Oetoya. Een stuk is geschreven in het Engels onder het pseudoniem Andrew Berwick. Volgens Noorse kranten is dat een schuilnaam... voor Anders Breivik, de vermoedelijke dader. Het weer dan nog bewolkt en op veel plaatsen regen en wind. In de noordelijke kustgebieden zijn zware windstoten. Ook overdag onstuimig en regenachtig, bij temperaturen rond 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. De schippers van BNN. Goedemorgen, het is vijf uur geweest op deze druilerige, regenachtige zondagochtend live vanuit de haven, de oude haven van Spakenburg. En we hadden verwacht van nou dat zal allemaal rock and roll zijn en uh, de mensen die uh, komen allemaal langs en zo. Maar ja, dat kun je ook eigenlijk niet verwachten met het weer. De regen die, die, die slaat op de boot en we worden ook een beetje alle kanten op geslingerd. We hebben niet zo heel vastgelegd. Nee, terwijl we zelfs nog de boeien hebben verlegd, de stootboeien of de stootkussens. Kussens, ja omdat we, we liggen heel hoog hier. De wal is heel hoog. En die zijn heel belangrijk. En zeker met deze wind en deze regen ga je flink heen en weer. De eerste dag uh, uh, lagen we in, uh, in Lemmer. En uh, nou, we hadden een mooie plek zo uh, vlak well, dichtbij het centrum, maar mooi aan een goede wal, dus we konden hem goed aanleggen. En uh, toen dachten we van nou, we moeten ons eigenlijk wel eens een keertje wat aanleren, namelijk koken, want anders houden we het niet vol de komende drie weken. En toen kregen we visite. Zo, aangekomen in de haven en even. Naar binnen lopen, want binnen, hoog bezoek. En het was nodig ook, gisteren hebben we de hele dag uh, opgewarmde Rokos zitten knagen. En uh, brood met pindakaas. Pizza. En toen dachten we, daar moet maar... En Pizza hebben we al gehad, Frank. dachten we, daar moet maar wat verandering in komen. André Amaro, goeiedag. Goedemorgen. Hoog bezoek. Oh, ja. 1,63 meter. Hé, <laughs> hey, we hebben je uitgenodigd, want uh, we dachten... Je moet even ons leren, hoor. Want dit, dit wordt niks als we hier drie weken alleen maar pizza zitten te eten. Dan, uh, dat ja, niet, dit is echt, uh, dan is echt man over boord hoor. Ja. Uh, wel een mooi schuit, trouwens, waar jullie zitten. Is Leuk dingetje, Een soort varende seksclub-achtig uh, ding. <laughs> ja, dat is Frank. Die brengt dat naar ons toe. Ja, heel goed. Hé, hey, maar vier pitjes, dat is niet veel, hè? Het wordt spannend om daar een risotto. Nee, gingen we nou risotto of pasta maken? Ja, Dat weet ik niet. Weet pasta, geloof ik toch? Ja, pasta lijkt me wel een goede, met mosseltjes. En, uh... en een beetje uit, uh, uit het Nederlandse water, hè? Dat ja. we ook. Uh, ja. Dus niet. Uh... Ja, we gaan, uh, ik, heb het, ik heb vanochtend vroeg oh, boodschappen gedaan toen ik nog net wakker was. Dus ik weet niet helemaal goed meer wat er in die uh, zakken zit. Laten we even uit gaan pakken. Maar je hebt wel, dat is wel grappig, dat lag hier. Dit is de uh, munt, Ja. dit maar is, dit, is munt. dit heb je zelf geplukt net, hè? Ja, dit is wilde munt en die heb ik geplukt in uh, aardswoud, vlakbij Horen. Maar dit ligt, uh, kun je dus gewoon aan de kant van het water, daar ja. zouden we kunnen kijken ja. Uh, of... Ja, je kunt je... ook zuuring en dat soort dingen, dat komt allemaal, uh... ja, dit is echt supergoed. Kaas? Ja, die heb ik zelf gemaakt, dat is een uh, rauwmelkse kaas met Japanse zeevier. En deze is met verse... Deze is een killer. Deze is echt een... Uh, die is supergoed. Lekker deze hoor. Deze is zes weken oud. Die is al wat ouder. En we hebben roggebrood, Friese roggebrood. Ja. Altijd goed. Een stukje zalm. een hey, zalm in Nederland? Ja. Nou, het is sterker nog. Um, de, de Maas, die, daar zijn ze al jaren mee bezig om die weer schoon te krijgen. Want de zalm die, uh, kwam vroeger volop voor in de Maas. In de Oude Maas. En het schijnt dat er weer zalm voorkomt. Ja, een hele kleine hoeveelheid. Ja, maar ze zijn er wel en uh, dat is wel een begin natuurlijk. Ik heb hier nog wat knoflook en we hebben mosseltjes. Ik heb nog wat Zeeuw meegenomen. Ik weet niet wat dit is. Nou oh ja, je hoort. Hij had echt een enorme bak met eten meegenomen. Daar waren wij heel erg blij mee. We mochten het ook allemaal houden na afloop. Heerlijk was dat. ook Drie flessen wijn. Fantastisch. En toen gingen we eindelijk koken. Je ziet er ook al behoorlijk goed. Uit. Het begint ook al lekker te ruiken hier in het ja. kleine keuken. Kun je hier wat mee met die drie pitjes of is dat echt uh, te klein? Ja, nee, natuurlijk. Ja, Wardewielers is een weg. Ik heb laatst gekookt in, op een zonnekoker. Zo'n hele grote spiegel. Oh ja, En ja, dan heb je maar één warmtebron. Nee, dat gaat hartstikke goed. Wat ben je aan het doen? Hey, ik, ben, uh, ik heb net uh, knoflook gesneden. Rijk maar aan mijn handen. Ja, de fenkel ah, kan gesneden worden. Oh, de fenkel moet ik nu gaan de doen. De fenkel kan gesneden worden. Waar is de fenkel? Uh, uh, Je neemt dat een lekker hapje van de rode saus die we maken? Ja, dat is een tomatensausje met die uh, rode pepers van jou en die uh, ui van Luc. En die te wil veel knoflook van jou. Ja, heerlijk, hè? Ja, er wordt niet zoenen met jullie vanavond, dat weet ik nou wel. En wat ben je nu aan het wassen? Wat is dat? Uh, dus uh, bosuitjes, heerlijk verse bosuitjes van de supermarkt. En die gaan straks op het laatste bij de pasta. Maar die wil ik eigenlijk nog bijna zo goed als rauw erop hebben. We hebben ook allemaal uh, vis liggen op, uh, op de bordjes, ja. als voorgerecht voor dat. We hebben ja. het roggebrood. Ja, dus ik denk dat we de, het voorgerecht gaan we ervan maken... Um, even kijken, we hebben grote um, um, haringfiletjes. Alles is groot. Kom maar even al, kijken. Allemaal Hollands is dat ook, hè? Ja, natuurlijk. Allemaal Hollands. Kijk, Paling is natuurlijk uh, bijna heen. Als er geen vangstverbod of visverbod zou zijn. Ik denk dat de Paling binnen nu en twee, drie jaar uitgestorven zou zijn. En ja. toch gaan wij hem nu eten? Ja, als afscheid zijnde, hè? Lekker! <laughs> Kijk, je hoorde is don op donderpaling, Luc? Ja, heerlijk. Echt heel lekker. Lies met een wit wijntje erbij? Oh. Ook een wit wijntje erbij. Ja, ja. Ja. Ik, heb, ik wijn heb alles meegenomen. Mee ja, ik heb drie wijnen meegenomen. Ik heb een chardonnay, een Chablis en een Portugese Vigneweerde. Ah, je snapt dat is echt... Ja, het echt. Het was gewoon echt een gezellige, een gezellige middag, een gezellige avond. En we hadden het ook wel een beetje nodig. Want na zo'n hele dag varen ja, we werden een beetje moe en zo. En, uh, nou ja, dus we, we hadden ook echt wel wat, wat lekker eten nodig. En uh, lekker? Ja, het was echt. Het was lekker. Even proosten. Even ja, proosten op, uh, op de, uh, de tocht, zou Op de, op de, op de, op de, de tocht, op Op, uiteraard. op, op uh, de grootste verrassing van de wereld. Alles wat onder water ligt. Hey. Proost. Nou ja, jongens, dat ja. was zwaar. helemaal goed. Goed, lekker, Frank. Ja, heerlijk goed voorgelegd. Vooral de wijn valt me erg goed. Ja. Lekker, hè? Ja. Lekker visje of makreel, ja. Paling. Beetje Sorry. Shooter? Sorry. Uh... Zo gingen we pasta eten en voilà, klaar is de pannen mosselen. Kijk, heerlijk. <laughs> mosseltjes met uh, verse wilde munt uit uh, West-Friesland. Dit is echt wel heel snel gemaakt, hè? Ja, mosseltjes, kom op. Hè? Een bodempje wijn een beetje uien, liefde, en uh, klaar is Kees, toch? Nou, liefde en bezieling, hè? dat hebben we wel. Dat uh, hebben al nou heel ja, veel. Het ja, ja, goed. Ja, ja, het wordt een wilde nacht. Ik hoor het al hier op mijn bord. Met alle knoflook. Met een lekkere riesling erbij. Ik denk dat, dit, dat we nooit meer zo goed gaan eten als deze, deze keer. De finishing touch is dit? Ja, dus doen we nog een paar mosseltjes. Dat is eigenlijk een beetje een... Oeh, uh, oh, kijk eens hoe dat mooi eruit ziet. En dan verse munt. En dan gaan we nog een keer eten. Het is gezellig hier aan boord, jongen. Het wordt steeds gezelliger, want we gaan zo meteen de derde fles opentrekken. En dat is een Vino verde uit Noord-Portugal. De Engelsen noemen het parelwijn. Dat is heel lekker. Dus uh, knoflook, ui. Tomaat, witte wijn, mosselen, zalm, paprika, fenkel. En dan uh, op het einde top je het af met uh, vers koriander. En peentjes zitten er nog in. Oh ja, en peentjes zitten erin. Nou, ja. Smakelijk man, hè? Heet oh, yeah. smakelijk, jongens. Ja. Mm. Hey, top. Arbeidjes hey. doen. Ik, uh, ik denk niet dat we nog zo lekker gaan eten de komende weken. Nou, dat hoop ik wel. Maar we gaan wel ons best doen, in ieder geval. Om het, uh, om het zo lekker te maken. Dank. Heel gezellig. Dank Frank? Hier ik doen nog een, nee, een glazuur te zijn. Oh. Nou, dat wordt niks. <laughs> ah, ik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 On the seaside. In the seaside. Frank zit lekker mee te zingen hoor. Is dat jouw lievelingsliedje? Ik vind het een van de. De koeks, een van de mooiste liedjes van de Koeks. Seaside, hier in 4-7 op Radio 1, en waarin we een beetje onze verhalen aan het vertellen zijn over wat we allemaal mee hebben gemaakt. En ja, je moet je voorstellen, we zitten dus, uh, dus in een bootje van, uh, van zo'n 9,5 meter en het is echt, het is echt heerlijk zo. Je, we zitten een beetje met koffie, glaasje water en dan uh, gewoon een beetje naar buiten staren en uh, nou, dat het regent natuurlijk snoeihard, maar het begint nu langzaam een ja. beetje licht te worden in Spakenburg. Het is uh, kwart over vijf bijna en ja. dan komt de zon al een beetje op. En we, de, de eerste dag, dat heb je net gehoord, waren we dus in, in Lemmer En daar da waren we eigenlijk vrij snel veel meer mee. Het was echt gewoon binnen drie uur gepiept. Ja, we hadden en geen sluizen en we hadden open water waar we gewoon... Het was rustig, omdat het zo slecht weer was, was het ook heel rustig op het water. Dus we konden gewoon... Recht zoals hij gaat. Ja, recht zoals hij gaat, volle kracht vooruit, roer gewoon recht houden. En toen dachten we, nou de, de, de dag daarna zou het ook alweer weer zo makkelijk gaan. Toen vertrokken we uh, rond een uurtje, of uh, nou half tien ongeveer, uh, richting Vollehoven um, was het inderdaad. Ah, en uh, nou ja, dan ga je dus de polder in. En, uh, en de polder is dus echt gewoon qua varen nou niet meteen het spannendste gedeelte. Uh, uh, toen kwamen we alleen wel uh, de, meteen de eerste sluis tegen. Dat was spannend hè. Oh, yeah. Ja, in Lemmer hadden we waren er echt twee sluizen. De eerste sluizen daar zijn we voor gewaarschuwd. Zo van heel rustig aan doen, nooit vastleggen, dus nooit een knoop uh, in het touw doen om de boer, om de de boulders aan de zijkant, maar verlaten vieren. Toen bij die eerste sluis kwam er toch een bakbeest van de andere kant, Luc? Echt gewoon in de stad limmen zelf. En dan ging, ging echt een schip die ging daar naar binnen. Verschrikkelijk. Want vond echt, want echt een, beetje, een beetje eng eigenlijk. Maar ja, we lagen wel goed achter een andere boot. Al keken die ons wel heel raar aan. Want we waren een beetje aan het, aan het sukkelen. We wisten niet zo heel goed wat we nou moesten doen. Ja, ze zeiden ook tegen ons van... Jullie deden het wel goed, maar het maakte wel allemaal heel veel lawaai. Ja, want we zaten met die hek en die boekschroef maar bij te sturen. Terwijl we gewoon rustig hadden vast moeten leggen... Alles op ons dode akkertje moeten doen, een beetje op het dek zitten chillen, maar wij waren ja, zenuwachtig. Een beetje paniekig waren. Ja. En dat kwam ook omdat we, we zagen een, een bord en daar stond dan op niet aanleggen, behalve eerste schutting. En toen dachten wij, ja shit, dat mag je dan dus niet aanleggen. Alleen wij waren eigenlijk de eerste schutting. Dat zijn dan de, de boten die als eerste de, de, de sluis ingaan. En toen kregen we dus die eerste sluis uh, en dat was uh, nou de tweede sluis was nog heftiger. Dat was dus een sluis met zes meter verval. Echt Echt huge gewoon. We gingen zes meter naar beneden. En die havenmeester, die, of, of de havenmeester, dus de sluiswachter, die, die zag ons wel aankomen. En we dobberden al voor die sluis weer een beetje. Daar is twee enorme zeecontainers, lagen we ook. Ja. Een enorme bakbeest ook. En toen gingen we naar binnen en die touwen laten vieren, jongen. En, maar ja, gelukkig waren we er toen doorheen, door de twee sluizen. Dus die vuurdoop hadden we gehad. En toen langs het lange kanaal. Ah, de lemste vaart jongens. Als je ooit uh, gaat varen... Ik, we raden niet meteen langs de nou, vaart aan. Langs de snelweg gingen we ook. En dan zie je die auto's <lacht> voorbij racen. Zelfs vrachtwagens die normaal snel zo langzaam gaan, gingen nu echt als een speer voorbij. En wij met 8, 9 kilometer per uur zaten we daar. Ja. Een beetje te sukkelen. Je dus echt... moet geen haast hebben op ja. het water. Hè? En, uh, en dat was ook een beetje het punt dat jij ook een beetje ging varen. Ja, ja want jij had de vaarcursus gehad, dus jij wist alle ins en outs. En jij hebt het mij eigenlijk weer een beetje geleerd. Dus op die rechte kanalen kon ik gewoon het roer een beetje bijsturen. Want je moet wel de hele, tijd, de hele tijd sturen met het roer. Het is niet dat je hem gewoon in het midden zet en dat hij dan gewoon rechtdoor gaat. Nee, je moet, er is een beetje stroming, er is een beetje wind, dan moet je een beetje links, een beetje rechts. Dus je bent wel bezig de hele tijd, maar er gebeurt niks om je heen. En ook achter je niet en ook voor je niet. Het was ook niemand op het water, we waren echt helemaal alleen op dat enorme lange kanaal naar Vollenhoven. En gelukkig was er bij Vollenhoven wel weer een sluis. En toen dachten we ook van nou, daar moeten we zo meteen maar heel even uitstappen hoor. Want dan kunnen we heel even een babbeltje weer maken, heel even van elkaar ook af en zo. Dat je ook even... Ja, ik vond het ook wel lekker om even iemand anders weer te spreken na vijf uur varen. Want het duurde lang allemaal. Die reportage van die sluis, dat hoor je zo meteen. Maar eerst een plaat die, wat jij echt de hele tijd ook zit te zingen achter het roer.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 Tommy. Over de lemste vaart en wij maar zingen. Zeling, AMZ. Maar ondertussen zeiden we natuurlijk helemaal niet. We hebben gewoon een enorme dikke motor achter ons aanhangen. Maar goed, ach, het is wel leuk om mee te zingen. En uiteindelijk, na die, na die lange, lange, lange, lange Lemstevaart, kwam er toen eindelijk de sluis. Onze eerste sluis. De boeien moeten naar buiten. De stootwallen. Luc, gaat-ie goed? Ja hoor. No probleem, een sluis. De eerste, hè, spannend. Luc zat achter het roer terwijl ik uh, rondom de boot loop om alle stootboeien naar buiten te gooien. Dat als we dus een kleine botsing maken, dan kunnen we het met die boeien een beetje opvangen. Oh, het gaat hier. Rustig aan maar, Luc. Ja, ik leg hem daar bij die palen neer, denk ik. Rechts of links? Rechts. We varen nu de sluis in. En je hoort een beetje water er doorheen sijpelen aan de andere kant. Ja, die sluizen kunnen waarschijnlijk niet helemaal goed dicht, denk ik. Oh, dat is een auto die over ons, uh, over ons heen hoort rijden. Ga je links? Nou, we gaan links, dus dan loop ik over het dek naar de andere kant. Uh, zoek ik een touw. Rem maar af, Lukk, zo. Ja, een beetje door nog. Stop maar. Rem Remmen. Er zijn er van die palen aan de, aan de walkant. Dan sla je dan de touw mee. Wat zou zo'n sluipswachter de hele dag doen hier? Ja dat weet ik niet, je moet zo even langs gaan denk ik hoor. Het is alleen maar wachten, wachten, wachten. Heb... heb je hem goed vast het touw? Ik heb hem goed vast. Er komt even een bu bus over die brug in ja. Ik schrik <laughs> Nou daar gaat hij. Come on. Safari is over the ocean. So bring back my bunny to me, to me. Bring back go oh bring back go oh bring back bring my bunny to, to me, me to There's me. Nou, dat back dus was dus back uh, dus sluis en toen back uh, we uiteindelijk door de sluis heen. Dan gaan die deuren weer open en back over, back weer back over, back over, dan over, back over, weer snel back over, back over, En over, back dan back over, back over, back nou, is het een ja. beetje verwijderd dat ik een beetje de er vanaf loop? Nee, ja, ja. nee, nou ja. Dan, ik duw hem af, ik heb een hele lange benen, ik ben twee meter, dus ik duw dan met mijn grote schoenen, maat 48, ja. duw ik dan zo tegen de zijkant aan om een beetje weer los te komen van de, van, van de wal. Ja. En dan varen we zo, recht zoals die gaat, door. Nee, zoals gaan gaat. Nou, en, en uh, toen, ondertussen hadden we even gebeld met, uh, met de sluiswachter. Uh, dat is uh, Carina. Carina. En uh, we gingen dus even langs bij deze sluiswachter. Dit is dus uh, de sluis heb ik dus, uh... ik kan dat van hieruit kan ik dat allemaal, dit gaat op het moment allemaal goed. Kijk, ik kan dat allemaal wow, bedienen. Dit je hebt een heel mengpaneel ook voor je neus. Ja. ja, hier heb je de camera's, die kan ik uh, inschakelen als ik de brug wil bedienen. En dit is het, het overzicht, dat is dus één groot beeld en dat kan ik verwisselen, ligt dan welke camera ik in zicht wil hebben. En die camera geeft dan het, uh, het grote beeld aan wat ik, uh, wat ik hebben wil. Maar wat doe jij dan zelf nu in principe? Of is dat gewoon één ding? Ik, te... ik, doe, ik doe helemaal niks. Ik heb de, de sluis heb ik dus in, uh, in werking gezet. Jou Apple is ook wel leuk. Ja, toen was de sluis dus in uh, werking gezet. Ja, en toen zaten we daar ook zo en kregen we koffie en nog meer koffie. En jij kon het wel goed met vinden, hè? Ja, Karina en ik twee handen op één buik hoor. Ja. <laughs> uh, ik was het een beetje beu. Even naar buiten gelopen, hoor. We krijgen dus uitleg over de sluis. En uh, nou, dat is hartstikke leuk, natuurlijk. Not. <laughs> dat is een beetje saai. En Frank zit, zit, zit er toch een tijd te ouwe hoeren daar met die carina. Hele route doornemen. Wat een beetje moe van hem. Ah, kijk, daar komt een boot aan. Die gaat dus uh, nu de sluis in. Goeiedag. Hallo. Hallo. Zijn de schippers van BN? Zit er mooi. Goude tip. Nou, de schippers moeten gewoon rustig aan binnenvaren. En niet het gas direct erop gebruiken. Dat is alles. Ik ga eens even bij die. Luc, uh... Deze mevrouw en meneer gaan naar beneden. Je kunt nu een kopje koffie komen halen. Oké, okay. kijk Geen biertje. Geen biertje. Nee, dat had ik over wacht. Tiende bakkiepleur pleur wordt dit. leuk. He. Dat is we wel mee. Het is leuk, dat is heerlijk. Je hebt er aan en je hebt er schik aan. Wil je nog een verse koffie voor? Oh, lekker, lekker. Proost jongen. Thanks. Proost hè? Wat een gezellige middag hier samen De schippers van BNM. Vliegtuig van Agnes en Julia Stone. Big jet plane. Daar ja. mag ik niet uh, onrespectvol mee omgaan zeker. Uh, uh, een beetje meer respect, Luc. Wat, wat een mooie plaat dit. Uh. Uh, uh, nou, de sluizen kwamen aan in, uh, in Vollehoven. Kun je dat nog herinneren? Dat is beetje, het is een beetje kwijt bij mij of zo? Vollehoven lagen we... Uh, je vaart de hele dag over dat kanaal. Je zit in sluizen. En we, we, we voeren die dag naast een stelletje. De hele tijd. Oh, ja, ja, ja. Naast de boot Loesje, en daar staat een oude man en een oude vrouw op. En die, die daar hadden er niet zo heel veel lol in, omdat ze heel lang slecht weer hadden gehad. Ja, en ja, die, die waren dus al twee weken waren ze aan het varen met z'n tweeën. Uh, dure hobby, zei die vrouw nog. <laughs> <laughs> en uh, dat, dat is, ook, is ook al zo natuurlijk. Ja, ja. En, uh, en, en, en die kwamen we ook telkens tegen in de sluizen. En, we, en dan waren zij weer aan het wachten. En dan waren wij weer aan het wachten. En nou, ja, zo voeren we een beetje met elkaar op. En uh, toen gingen we met, uh, met de sluiswachter praten. En... Zaten we ook nog in dezelfde haven? Sterker nog, we zaten echt naast ze in de haven. Ik vond het best, nou, best leuk stil, toch? Ja, beetje ja een beetje oud inderdaad. En die man die zat de hele tijd naar binnen te kijken, ook wat we allemaal aan het doen waren. Hij vond het wel interessant. Maar het was echt toevallig, want er was nog één heel mooi plekje in de haven van Vollenhoven. En wij kwamen aangevaren. En daar lagen zij ook in de boot Loesje. Ja. Het was wel een mooie haven, vond ik, in Vollenhoven. Toen ging ik voor het eerst op een fietsje ook naar de supermarkt. We hebben een klein vouwfietsje voor op de boot staan. Dat heeft eigenlijk iedereen wel. Want ja. je kan ergens naartoe als je op een boot zit. Kijk, met een auto of met een camper of met een caravan. Zet je neer, tentje op en dan kan je rijden naar het strand, naar andere plaatsjes. Maar ja, met die boot leg je niet zomaar even aan en af en vaar je weg. Dus met een klein fietsje voor het eerst uh, boodschappen doen. En we hadden een hele mooie uitzending die avond uh, van, uh, voor BNN Today in een wijntoren. Dat was mooi, hè? Ja, dat was, het was een oude toren, de, de oude toren van Vollenhoven. En uh, ik heb een kleine rondleiding daar nog gekregen. En dat was uh, een oude toren waar ze ook vroeger gevangenen in, uh, in uh, stopten... om, um, ja, om, als ze iets hadden gedaan en zo. Nou, de gevangenen waren toen nog... Voordat ze gevangenen waren, criminelen. <laughs> <laughs> uh, maar maar ja, er zat dus een gevangenis en daar, nou, daar hadden we een uitzending van, uh, van BNN2D. En als je trouwens mee wil luisteren naar BNN2D, dan kan dat. Hè. Dan moet je gewoon elke avond, elke door de weekse avond luisteren naar BNN2D... Rond kwart voor tien, dan hoor je al onze avonturen en dan de round-up, de samenvatting hoor je dan weer hier in, in 4-7 op Radio 1. En we draaien ook veel muziek, veel mooie muziek, muziek waar we een beetje op hebben lopen mijmeren en zo de afgelopen weken. Two Against One van Danger Mouse en Jack White. So is een mooi project van uh, Danger Mouse en Daniel Loopy En ze hebben allemaal uh, ja, artiesten gevraagd om mee te zingen op uh, dat album. Nora Jones onder andere hey, hebben ze ook een paar leuke liedjes meegemaakt. En ook Jack White. En uh, daar is dit het resultaat van: Two Against One. En toen zaten we op die boot al een paar dagen en ik begon... Ja, op een gegeven moment ga je elkaar een beetje leren kennen, hè? Ja, dan, dan krijg je kleine irritaties. <laughs> maar, maar stel jij ergens aan wat ik doe? Aan iets? Nou, jij hebt wel een dingetje. Jij hebt best wel cynisme in je stem. En soms kan ik niet onderscheiden of het nou echt is wat je zegt of dat het een grapje is wat je zegt. Nee, maar dat is, dat is echt zo. Dan denk ik van ja, is dit nou grappig bedoeld of is hij serieus? Nou ja, dan weet je dus niet of ik het meen of niet. Ja. Of ja. Wel? Ja. ja, ik heb ook iets bij jou. <inaudible> um, uh, uh, dat, uh, dat, dat, dat weet je zelf ook wel. Ja. Je klapt namelijk het in je handen. Ja, maar dat is puur enthousiasme. Dat is meer zo van... Kom op gaan we. lekker! Maar echt keihard. Ik heb even een korte samenvatting gemaakt. Luister mee. Nou, dit was eigenlijk niet helemaal de bedoeling. We wilden uh, gewoon lekker rustig naar de uh, haven van Kampen varen. Maar uh, yeah, er waren wegwerkzaamheden op het water. <latér> en daardoor moesten we... Rechtsaf in plaats van linksaf. En nu zijn we dus op het Ketelmeer terecht gekomen. Supervent! Ja, ja. Uh, dus het Ketelmeer. Spannend. Oké okay, Frank, langs die boei. Gewoon langs uh, rechts, langs de boei. Lekker! En? En uh, het weer wordt ook beter, zei de weerman net. Oh, we zitten in de haven. En uh, alles gaat eigenlijk goed. aanleg ging goed. We liggen op een makkelijk plekje. Mooie dag vandaag, of niet? Yes. dat is nu? Yes. Lekker. Oh god. <laughs> nou, dat Godver... ah. nou als op bij dat geklapt, man. <laughs> Ja, ik kan, er, ik kan er nu al een beetje om lachen, maar ik werd net ik echt gek van Frank, echt serieus. <laughs> ik vind het echt heel leuk. <laughs> nou, gelukkig liep het voor mij wel goed af. Want uh, uh, uh, was, ja, daarna is het ook echt opgehouden. Het werd tijd om het te stoppen. Luc, het zijn zwanen. Nee, man. Het is Kom nou echt... eens even hier bij, wa bij het water kijken. Als je daar, het, zijn, het zijn echt zwanen, echt, jongen. Niet dat, het zijn ganzen en hou op met het geklap, serieus. Het zijn het zwanen. Zijn, het zijn ah! Kom uur. Kun je het goed zien, Frank? Waar het ganzen of zwanen? Zwanen nu. Oh. Het waren uiteindelijk ganzen. Het. het waren uiteindelijk ganzen. Zwanen. Het waren echt serieus ja, ganzen. Nee. Luc, we zijn ook nog op het IJssel geweest en daar zei hij het ook al, hey, dat zijn ganzen. En toen zei de, de, de, de bosbeheerder en de burgemeester of nee, iemand die er veel verstand van heeft. Nee Luc, dat zijn zwanen. Het IJsselhoog gooien hoor je later nog in dit programma. Uh, het waren ganzen, maar goed. Laten we daar Niet. maar even... <laughs> Ik dat Ik ga weer dat... klappen hoor! Uh, nee, oké. Okay. De XX nu met VCR. Ik had er nog nooit van gehoord, Frank. Frank? Ja, ik, vond, ja, ik, ik ben een fan van deze band ook weer. Nou, maar wie is het dan? Wat zijn er van bent? Uh, het is een, een jongen en een meisje. Uh, ze zijn heel introvert, helemaal in het zwart gekleed ook. En dan, uh, ja, ze maken een beetje van die droomachtige muziek. Vind ik heel mooi. En ze staan echt op alle grote podia. En daarvoor, uh, voor dit uh, bandje, kon je horen hoe Frank continu aan het klappen was. En uiteindelijk in het water belanden. Doe maar hoor. Ja, doe maar. Hey. Ja, dat was hem. Dat is een middag, zo hard. Maar jij bent sowieso wel een lawaai maken. Ja, ik ben een beetje een wilde bras. Ja. Maar ik kom, ik kom hier op de boot soms wel echt tot rusten. Je hebt ook, als je, uh, als je niest... Misschien moeten we dat even live pro gaan proberen. Kun jij, kun jij even Tampesta pakken? Ja, ik ben een beetje allergisch voor menthol. Pas, mental, pas op voor je koptelefoon. Ja, Frank is dus allergisch voor menthol. En elke keer als hij menthol, als hij zijn tanden aan het poetsen is. of als hij een kogelpje neemt. dan gaat hij met de keer met het genieten van hem. Het is echt, het is snoei en snoeihard niet gekomen, jongen. Want ja, het is ook al is langer dan twee meter. En dan, dan, ja, het is echt snoei en snoeihard. Heb je het te pakken? Ja. Maar het heeft niet zo heel veel effect nog hoor, denk ik. Je Met een beetje in je mond heb je het gedaan. Ja. Ik was op de vroege ochtend. Ja, ah, heerlijk. Lekker hè? Ja. Oh, het prikt heel erg in mijn mond, maar nog niet in mijn neus. Ik moet even bij mijn smaakpapier dan komen. Hé, hey, de zon komt wel een beetje. Althans, de zon. Het wordt licht buiten. Dus... Ja, de zon komt niet op hoor. Misschien kan ik in de zon kijken om te niezen, maar ja. nou, ga dan nu lukken. Je ruikt wel lekker fris nu. <laughs> Lekker. Ja, hè? Nee. <laughs> uh, zo komen we een beetje achter dingen. Als je moet niet zo Frank dan moet je het zeggen, ja. dan uh, gooien we de microfoon wel op. Zo komen we een beetje achter dingen uh, ja, waar, we, waar, we, waar we allebei uh, last van hebben. En uh, dit, dit was mijn frustratie. We hebben op het achterdek een heel lelijk kunstbloemetje staan. Schrikkelijk het, ik word er helemaal gek van. Ik weet niet waarom, maar het stoort me in hoor. <laughs> gek, hè? Het is best een lief, geel bloemetje, maar. Door de golf en de wind is hij nu omgevallen. Ja, maar hij valt de hele tijd om. Het is echt, en je moet hem de hele tijd moet je hem weer oppakken. En hij staat hem de hele tijd in de weg. Hij stond hier al voordat wij de boot kregen. Dus... Ja, ja, hij hoort bij de boot. Zo gewoon overboord gooien. Ja. ja. Nou, jij dan, hè? want het is jou. Jij hebt er een hekel aan. Ik heb er een hekel aan. Zullen we even het roer wat zachter of, of de boot wat zachter? Al varende lopen we nu naar buiten. En Luc gaat zijn frustraties over het bloempje ah. botvieren. Heerlijk. Hij gaat aan deze kant eruit. Daar komt hij hoor, bloemetje, een behouden vaart. Ah, o, hey. <laughs> Oh Hij zingt ook meteen, of niet? Een rot ding. Hoe voelt dit? Heerlijk. Kijk, gaan we weer. Au, <laughs> yes, weer een streepje op het hoofdstootlijstje. <laughs>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 al oh, was het even, het is alsof je zei vanaf nu wil ik alleen nog oh. jou Oe, O, oh, yeah, ja, B O, Diana Je bent degene waar ik zo lang op wacht Je bent degene die zo lekker lacht Ah, oh, Diana, Diana, mijn schat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 Kempi, dat is een rapper. En uh, het liedje heet Dianne. Leuk liedje toch? Heel mooi. Ja, liefelijk. Zo op de zondagochtend. Ja. Um, het, het is nogal, uh, nogal wild varen soms. En uh, nou ja, dan moet je op een gegeven moment moet je ook eens een keer even de boot af. Maar het was echt wild varen. Uh, soms, soms, ja, soms echt wild En dan moet je even de boot af en dan moet je even, even gaan ontspannen. Dus op een gegeven moment heb ik je meegenomen naar het Dolfinarium. Ja, en dan hebben we de roggen geaaid. Hebben we naar dolfijnen gekeken. We hebben zelfs nog een stukje meegekregen van de Walrussen Show. Oh ja, een Walrussen ja, dat was een beetje triest de bedoeling wel, maar het was wel leuk om die walrussen zo uh, in de weer te zien. toen ja. hebben we nog meer gedaan in het Dolfinarium? Ja. Ergeten. Poffertjes gegeten! Poffertjes gegeten, ja, we waren eigenlijk op zoek naar, naar, naar, naar Morgan. Oh ja. En Morgan, de, de, de orka die daar is, en je hebt dan de orka-coalitie, die willen graag dat Morgan terug de zee in gaat. En de Dolfinarium wil eigenlijk liever dat uh, or, uh, Morgan uh, naar een soort van uh, park gaat waar ze dan... ...haar laatste dagen kan slijten. De laatste dagen, dat is dan nog een jaartje of 74 uh, ongeveer. Die <laughs> kunnen heel oud worden, die beesten. Uh, vertelde, vertelde Barbara van de Orca-coalitie. Met haar zijn we op pad gegaan. En, en, en nou, die hebben toen ook getrakteerd op poffertjes... Jij ook. Heb ook lekker poffertjes gegeten. Heerlijk. Vinden ze goed? Ja, en we hadden nog, nou ja, ja het was een beetje op een, op een lege maag. Wat hadden we nog Patat hadden we ook nog gegeten volgens mij. We hadden flink gegeten, flink ja, gebunkerd En daar. nog een uh, milkshake en een suikerspin. Oh, die suikerspin deed een beetje de das al <laughs> eigenlijk. Oh. En toen gingen we dus, uh, moesten we dus het water weer op, de Grote Meer, en het, het waaide behoorlijk. En we kregen echt wel wind van, van de zijkant. En wind van de zijkant betekent echt dat je boot alle kanten op gaat. En uh, Frank zat toen achter het roer en die werd een beetje missen. We hebben nu het dolfinarium verlaten en we hebben ook harde werk verlaten. We varen op het, uh, het Wolderdiep. En ik heb net even achter het roer gezeten. En we gaan echt alle kanten open, want het waait echt, uh, echt stevig. Ik denk wel een windkracht of vijf. En zo'n motorboot wordt dan echt enorm gegrepen door de, door de wind. Dus alle deuren dicht. En dan in de cabine zit uh, Frank achter het roer. Hi Frank. Gaat het goed jongen? Ik word een klein beetje misselijk ervan. Ja, maar het is ook... We gaan Weet je zo, ik werd ook wel gemist ook van die schepen in pretparken, dat je zo heen en weer ging. En nu heb je het eigenlijk een beetje in het klein, maar heel onregelmatig in de hele tijd. Ja, nu weet je wel meteen waarom echt alles is beveiligd in de boot met, met kleine haakjes. Zoals de koelkast die dan niet open kan en zo. Als dit, en, en alle deurtjes kunnen niet zomaar open zonder dat je iets opendraait. open en Dat is wel nodig, want als je zo heen en weer vliegt dan... Het ja, is een moeilijk koers houden ook hoor, Ja, is dat, ook, uh... ja. ja dat is ook nog een tweede, want oh. deze randmeren... Uh, is het uh, dus uh, behoorlijk diep, tenminste de vaargeulen, Alles buiten de vaargeulen, bam, in één keer een muur... is het nog maar 30 centimeter, dat kan zomaar voorkomen. Dus je moet in zware wind en met een misselijke schipper koers houden. Succes, jongen. Let's fight. shallow water de schippers van BNN. en terwijl spakenburg langzaam aan het pakken worden is gaan wij nog een beetje jiven en shouten en twisten Woehoe! met de beatles we'll En twist en shout hier in 47 op Radio 1. Een hele morgen, Het is 7 uh, minuten voor 6. Tenminste, zo'n beetje. Wij weten het eigenlijk ook niet helemaal. Want uh, ja, we zitten hier ook maar in een bootje met beperkte hulpmiddelen en een beetje voor ons uit te staren naar, uh, naar, naar de, haven van de oude haven van Spakenburg, waar het echt flink te keer gaat. Het regen komt hier echt met bakken naar beneden tegelijk. En ondertussen wordt uh, Spakenburg al wel een beetje wakker. Ja, ik zie wat lichtjes aangaan in de huis om ons heen. Ja. Het is wel een beetje idyllisch dit. Ja. Nou, het is zich best wel leuk om zo keer hier, hier wakker te worden. Ik ben nog nooit in Spakenburg geweest. Jij? Nee, ik ook niet. Maar ik ben er uh, nu even doorheen gelopen. Maar niet net, maar uh, gisteravond. Maar veel visrestaurantjes. Dus ja. misschien moeten we vanavond maar even... Ik hoop dat ze open zijn. Vandaag zondag. Geloof het dorp. Oh ja. Oh ja, het is zondag. Allemaal naar de kerk. Nee. Hey. Nou ja. Dat gaan we vanavond allemaal wel bekijken. Misschien varen we ook al door. Dan moeten we even kijken hoe de wind staat. En, um, de, de, ondertussen krijgen we tijdens onze vaarttocht uh, telkens opdrachten. En die opdrachten krijgen we van Willemijn Veenhoven, de presentatrice van BNN Today. En de allereerste opdracht um, was voor Frank. En dan is de volgende opdracht weer voor mij en de andere opdracht is weer voor Frank. En zo gaat dat dan uh, verder. En elke keer als de opdracht wordt gehaald, dan krijg je een punt. En aan het einde van de rit, degene met de meeste punten, die wint. Zo simpel is het. De eerste dag waren we, zoals je weet, in Lemmer. En toen was de opdracht... Uh, ik moest op de foto gaan met de BN'er. Dat was het, toch? Ja. Ja, ja. Super simpel. Want ja. wie woonde om de hoek? Rinkje! Dat gaan, gaan we doen. Ik heb de opdracht van Willemijn gekregen om met een bekende Nederlander op de foto te gaan. <lacht> nu zitten daar in een haven in Lemmer, Isselmar. En um, nu vertelde de havenmeester dat... Rintje Ritsma, de beer van Lemmer, hier om de hoek woont. Beetje zelf? Ja. Nou. En volgens haar was het van onze boot vier huizen verder langs de oever. Ik denk dan die kant op. Ik oh, oh, oh. hoop niet dat hij hier ligt. <laughs> nee, je bent een beetje bang voor onder ben je, hè? Hier zo. Nou, ik denk dan het volgende. Want daar brandt ook licht. Ik vind het best wel een beetje spannend. Ja. Ik geef op de brieven We eens kijken of er ja. Ritsma staat... Nee. Aankloppen dan maar. Ja, ik weet dus niet zeker of je hier woont. Maar misschien als het al zijn buren zijn, dan weten zij vast wel... Dan... Ja. Oh, ah, er schiet een lampje aan buiten. Nou, wacht maar. Ik ben benieuwd wie er naar buiten komt. Hallo. Hallo. Je kijkt heel schrikachtig. Oh, dit is lachen. Hoi, wij zijn Luc en Frank van BNN. En uh, wij zijn drie weken op tocht met een boot en uh, wij kregen de opdracht, toen net op de radio, ga op de foto met een BN'er. Oké, okay. uh, nee, ik ben geen BN'er. Nee, dat, ik herken je ook niet verder. <laughs> maar nu kregen wij van de havenmeesteres een tip dat Rintje Ritsma hier zou wonen. Havenmeesteres wel. Ja. Ja. Okay, ja. Maar woont Rintje Ritsma ja. hier? Ja, Rintje woont hier. Oh. Dat heb jij een mazzel voor jou. Maar wilt hij ook naar buiten komen? Ja, dat wilde ik wel, hoor. Ja? Jawel, dan je moet ook bij even binnenkomen. mag wij binnenkomen? Oh, ja, heel graag. Ja. Hallo. Frank. Rentje, hoi. Hoi. Luc, hallo. Hoi. hoi. Mijn simpele vraag is eigenlijk, mag ik met je op de foto, ook al zit je hier in joggingpak half? Of... Nee, ik kom van de surfplank af, dus... Uh... Heb je gesurfd vandaag ja ja, ja, ja, Maar zullen we dan hier in de gang op de foto gaan? Ja, ik vind het best. Dan een beetje, een beetje ja, met je oude schaatspak aan, of? Ja. Ik sta hier met een groot kampioen, dat dus ja. wel En ik ben langer ook. Vroeger was ik heel klein en toen was je... Uh, toen, uh, nu... Is dit een goede hoek, Luc? Nee, iets meer uh, zo, ja. Lach je? Heel Nou, ik vind het leuk. Staat erop? Nou, top. Dankjewel. Graag gedaan. Ja, dat was ja lekker makkelijk. Ja, een hele goede opdracht. 1-0 voor mij, Luc. Ja. Ja, dat was echt massa, jongen. Ja, 1-0. Hij woonde echt om de hoek. Ja, dat was echt letterlijk 300 meter hemelsbreed. Ja, goed, goed beginnen is het halve werk, hè? Ja, ik vond het wel aardig, gast eigenlijk. Ja, hij, hij zag er ook aardig en goed uit. Hij had een lekkere, een lekkere kop vol met krullen. Hij had een, nou ja, zijn surfpak nog aan, want voor ons betekent wind een, een boot die er weer gaat, maar voor hem betekent wind uh, lekker surfen op het IJsselmeer. Ja. Het staat inmiddels uh, 2-1 in opdrachten voor jou. Um, welke opdrachten we nog meer hebben gehad, dat hoor je straks in het uh, laatste uur weer van, uh, van deze Vaar 7. Wat gaan we nog meer doen? Uh, nou, het is dus natuurlijk ook vandaag de laatste dag van de tour. Oh ja. Yeah. Uh, ze komen aan op de Champs-Élysées. En uh, nou, het is een beetje beslist, Evans, uh, waarschijnlijk de gele trui wel. Die staat nu op kop. Maar de groene trui, daar gaat het nog om morgen: tussen Rojas, een Spanjaard en. Uh, hoe heet die kleine nou? Cavendish. ja. Oh, yeah. Dat, dat is de strijd. En voor de rest zijn de truien wel verdeeld. Maar ik ben heel benieuwd wie aan het langste eind trekt op, uh, op de Champs-Élysées in Parijs. Ja, nou, we spreken zo meteen even. Leo van hetiskoers.nl. Die praat ons helemaal bij wat er allemaal gebeurd is. De afgelopen weken in de Tour de France dat hebben we wel een beetje moeten mis. Hè? Door al die digitale storingen ja, en zo, uh, hebben we niks mee gekregen. Want we hebben hier een tv aan boord, maar die doet het dus niet omdat digitale eruit ligt. En ook radio doet het ook niet zo goed. Ja, het stoort ook heel erg. Ja, ja, ja. En Amy Winehouse, wil ik nog even aandacht aan besteden. Ja, en er moet ook even een liedje van draaien ja. natuurlijk. En je hoort nog veel meer reportages van de boot die we de afgelopen week hebben gemaakt. Dus blijf luisteren naar 4.7 hier op Radio 1. Check ons ondertussen op Facebook. Facebook.com slash de schippers van BNN. En dan zie je meteen een foto van hoe we er nu bij zitten. Facebook.com slash de schippers van BNN.